11 uur, Dick de Hark met het NOS Journaal. In Groot-Brittannië is een Nederlander officieel aangeklaagd... voor de moord op een vrouw uit Bristol. De Brabantse architect van 32 woont al een paar jaar in Bristol... en was de buurman van het slachtoffer. Hij werd donderdag opgepakt nadat er in een opsporingsprogramma op tv... aandacht was besteed aan de zaak. De vrouw werd sinds 17 december vermist. Op eerste kerstdag werd ze doodgevonden langs de kant van de weg. Ze was gewurgd. De moord kreeg veel aandacht in Engeland...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 De gemeente wil wilde twee zingende broers Ben en Dean Saunders dinsdag huldigen. De broers wonnen de finales van twee talentenjachten op televisie. Vrijdagavond won Ben Saunders de Voice of Holland van RTL. En gisteravond wist zijn broer Dean de finale te winnen van het SBS6-programma Popstars. De gemeente Horen is trots op zulke talentvolle inwoners en wil ze dinsdagavond in het zonnetje zetten.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 Met Paul van der Graag en Matthijs Deen. Ja, welkom bij het tweede uur van OVT Live vanuit Dudok in Den Haag, waar we zo goed als de afsluiting van het Writers Unlimited Winternachtenfestival beleven. We zijn hier nog een half uurtje, daarna rond half twaalf in het spoor terug het verhaal van Tini Venema, de moeder van Jolande Venema. Van wie ruim twintig jaar geleden foto's werden gepubliceerd die het land schokten op zijn naakte en vastgebonden te zien was. Mens toestanden in de inrichting waar nog steeds geen einde aan gekomen is. Zo bleek deze week na publicatie van soortgelijke foto's van Brandon. Ja, dat is uh, om half twaalf. Straks ook nog een keer muziek van de Antilliaanse gitarist Marlon Titre, Maar nu eerst ons politioneel dan wel militair optreden in verre landen. Deze week was in de Kamercommissie de politiemissie naar Afghanistan eh, aan de orde... en werd er gediscussieerd over de vraag of die missie nou wel zo politioneel is als beweerd wordt. Tweederde van de bevolking is in ieder geval tegen zo'n missie... en de beeldvorming rond het conflict speelt daarbij een belangrijke rol. Bij ons zijn nu aangeschoven eh, René Kok van het NIOT. Vorig jaar nog samensteller eh, van een boek en een dvd-box... vol met eh, gecensureerde beelden uit onze koloniale oorlog in Indonesië van 1945 tot 1949... En uh, daartegenover Paul Bel, of Paulus Bel, die vorige week promoveerde op de Nederlandse herinnering aan de koloniale oorlog in Atje. En over hoe die discussie uh, ons, uh, de, uh, onze gedachten over het koloniaal verleden beïnvloed heeft. Goedemorgen, allebei. Goedemorgen. Uh, om te beginnen, even de discussie van deze week: het gaat over een politionele missie. René Kok, die term politioneel uh, kwam bij jou vast uh, bekend voor. Ja, dat, uh, dat is de term die ook. Uh... Uh, in de periode 1945-1949 uh, werd gehanteerd. ging We gingen vanuit dat uh, Indonesië is ons Indië. En op het moment dat daar opstand is, dan ga je er ingrijpen. Maar dat doe je niet militair, want het is je eigen gebied. Dat doe je met politietroepen. Uh, dat noem je nou politioneel. Maar het was natuurlijk een uh, hard militair ingrijpen. Er zijn 150.000 uh, Nederlandse militairen heen gestuurd. En die kwamen daarvoor voor een heel lastige situatie te staan. En uh, dat mondde al snel uit in een guerrillaoorlog. Uh, met alle wreedheden die, daar, die daarbij horen. Ja. Maar eufemistisch taalgebruik... om het taal acceptabeler te maken. Ja, en het is eigenlijk nog steeds een discussie van... Uh, hoe noem je dat? Uh, wij hebben het zelf het fotoboek de koloniale oorlog genoemd. Die term komt, uh, komt er steeds meer in... maar die is, die, die is heel, lang, heel lang heel gevoelig geweest... vooral in kringen van uh, oud-veteranen is dat ook geweest. He, want het, het feit dat wij daar met een oorlog bezig waren... nee, we waren daar bezig om uh, orde en rust te herstellen... Dat was wat we eigenlijk wilden horen. Ja, precies. Orde en rust, termen die we nu ook wel weer tegenkomen. Ja, nu kom je ze ook ja. weer tegen. Het is een opbouwmissie. Ja. En dat soort termen, daar wordt, daar wordt steeds mee, die worden steeds gehanteerd. En uh, ja, de waarheid is vaak breder. En dan kom je heel snel, want uh, dat is het uh, mooie boek van Paulus ook... dan kom je ook heel snel bij de beelden natuurlijk uit. De beelden kunnen dat, uh, dat beeld van orde en rust handhaven... van politioneel ingrijpen natuurlijk breed verstoren. Ja, en dus je en moet dat vooral ik... zorgen dat er, dat er vooral geen brede beelden naar buiten komen. En daar werd tussen 1945 tussen en 1949 heel goed voor gezorgd? Ja, daar werd heel goed voor gezorgd. En dat, dat zat eigenlijk op twee manieren. Dus, dat, dat, misschien uh, het, dat het leger dat niet wilde, dat, dat kan je nog wel eens bij voorstellen. Uh, maar het was ook heel veel zelfcensuur van, uh, van de Nederlandse pers zelf. Hè, van de gerealiseerde tijdschriften, van de kranten. Uh, die waren ook niet uit op dat beelden. Als er al eens wat, wat werd aangeboden... En dan kozen ze toch maar even voor het plaatje van onze jongens... die ergens in een desal liepen... en werden, vriendelijk werden toegeknikt door de plaatselijke bevolking. En vooral de foto's niet. En het is zelfs in Indonesië zo gebeurd... dat de foto's die er nog waren... die zijn in 1949 door de foto- en filmdienst van het Nederlandse leger... zijn vernietigd. Gelukkig zijn er wat, dat gebeurt altijd weer, er zijn er wat uh, aan die uh, opruimactie uh, ontsnapt. En die hebben we ook in het boek kunnen afbeelden. Maar ik moet er direct bij zeggen, dat zijn beelden waarop je ziet dat, uh, dat er hard tegenover de bevolking, tenminste de bevolking tegenover de opstandelingen, tegenover de nationalisten uh, van de TNI, wordt uh, wordt opgetreden, Maar geen foto's echt van, van de, de oorlogsmisdaden zoals die daar hebben daar plaatsgevonden. Op Zuidse Levens vooral. Natuurlijk mensen van Westeling. Maar ook de Nederlandse militairen, om gewone militairen. Om het zo maar te noemen. En bijvoorbeeld de Rawakade, beruchte dorp waar 400 uh, mensen zijn vermoord. Daar zijn geen foto's van. En ik denk het feit dat daar geen foto's van zijn... is ook, is, is ook een van de redenen waarom het niet zo bekend is in Nederland. He, bijvoorbeeld Mijn dochter bedoelt nu eindexamen geschiedenis. En die moet alles over Vietnam leren. En die leert veel over Mai Lai. En dan krijgt dat ook de beelden bij. Er worden In haar schoolboek worden er ook keiharde beelden af, uh, afgebeeld. Ja, want die, die, die, die foto's van Mai Lai... Die, uh, Paulus Bel, jij noemt die als voorbeeld. Uh, van foto's die vergelijkbaar zijn met foto's waar jij jouw onderzoek op passeert. Hè? Nou... Wat je ziet, de foto's waar ik mijn onderzoek op baseer, komen uit 1904. Die zijn gemaakt tijdens de Atje-oorlog. Dat zijn wel echt gruwelijke foto's van uh, het resultaat van het uitmoorden van dorpen... in de uh, Allaslanden op Sumatra. En die foto's komen gedurende de 20 ste eeuw telkens terug bij verschillende discussies. En een van de discussies, een van de momenten waarop zij weer terugkeren... is inderdaad 1969, uh, als eind 1969... Uh, de uh, ja, Millet zei, ik, zei ja. ik maar Ik weet ook niet precies hoe je ja. dat uitspreekt. Maar uh, als, als de Vietnam uh, demonstraties en, en discussie in Nederland speelt. En dan komen die beelden uit 1904 terug. Ja, die... En wat is daarop te zien? Nou, de, op de beelden in 1904... die zijn gemaakt door het uh, KNIL, het Koninklijk Nederlands Indisch Leger... tijdens een militaire expeditie... Um, waarbij zo'n acht dorpen zijn uitgemoord. Uh, in die zin dat ze zijn bestormd... en er is net zo lang geschoten dat er geen verzet meer was. En toen heeft een van de officieren van het leger... ook acht foto's gemaakt... Um, uh, uh. Waarop uh, ja, je stapels lijken. Ziet, uh, de twee foto's die het meest terugkomen. op de ene staan de soldaten op de muur van het dorp. en dan zie je aan de voet. Zie je, uh, verschillende dode dorpelingen liggen. en een andere die zelf terugkomt. Alsof ze trots bij een soort jachttrofee staan. Hè? Het, is, het is. Ze uh, kijken allemaal ja, naar de camera. Ze kijken allemaal naar de camera. Er zijn verschillende functies. Eén is het inderdaad. toch ook een moment om te laten. een moment van viering, inderdaad, denk ik. En met name wat het wat de bedoeling was van het leger, is om te laten zien... dat er vooruitgang werd geboekt. Hè? Ja. Dat Nederlands-Indië moest helemaal onder Nederlands gezag komen... Uh, in een groot project, verovering van de buitengewesten... onderdeel van het Nederlands imperialisme. En deze foto's lieten zien, jongens, wij doen ons werk. En ja. er is weer een stuk in cultuur gebracht. En die tweede foto, die veel in beeld komt. Dat, daar zie je, Daarop zie je met name een, een rivier van lijken... Door een, door een heel dorp lopen. De soldaten zijn dat men bezig uh, de dode dorpelingen te begraven. En die liggen al in een greppel. En dat zijn de twee foto's die het meest terugkomen. Ja. En die militairen schaamden zich daar niet voor. Hè? Die, waren er, die publiceerden ze gewoon. Ze ja, waren er trots op. De, het is moeilijk te zeggen... Ik, ik... Ongetwijfeld dat daar ook weer verschillende uh, ideeën over waren. Er is ook wel een krantenrapport uh, uit die tijd van een embedded journalist. Die schrijft dat die militairen er, er doodstil en ijskoud van waren. Maar zeker, uh, ik denk als je kijkt naar de legerleiding, dat waren Nederlanders. Die hebben ze meteen in het jaar erop, hebben ze een van die foto's gepubliceerd in een boek. Dat gewoon in de boekhandel lag. En ze werden ook meteen tentoongesteld in Batavia voor, op een publieke... Een tentoonstelling die voor iedereen toegankelijk was. Dus in die zin geen schaamte nemen. Ja. Maar effect had het wel? Hè? Effect had het wel. Um, ik denk uh, met dat... name als je kijkt als die foto's naar Nederland komen. daar zijn in eerste instantie moet ik zeggen een hoop verdedigers. omdat iedereen op dat moment voor kolonialisme was. Maar er zijn, er is ook, een hoop, zijn er ook een hoop gevoelens van ongemak. Tijd van de ethische politiek. Het idee Nederland komt daar, gaat naar Indië om wat te brengen. Onderwijs, gezondheidszorg, de bevolking te verheffen. Precies. We zijn weer bij die opbouw waar René ja, het net ook absoluut. over had. Ja. Ja. Ik herken heel veel in wat René vertelde. Is het nou zo dat... Ik krijg je dus de, een beetje de indruk dat die militairen... die waren daar afgebeeld met het werk wat ze gedaan hadden. En dat was, was niet, niet fijn, maar ze hadden er... En het werd vanuit die bron zelf gepubliceerd. Dit is wat wij doen. Als je nu kijkt naar beelden die je krijgt uit Oerushkan... dan uh, ja, heb... René Kok, denk je niet dat, dat militairen die daar geweest zijn... het ook wel prettig zouden vinden als er wat meer actiefoto's te, vien, te zien zouden zijn? Want nu is het eigenlijk vooral... Dat opbouwwerk en niet denk, die gevaarlijke situatie. Ja, ik denk, ik denk wel actiefoto's. Ik denk niet dat ze zitten te wachten op foto's waarin ze, be, waarin ze betrokken zijn uh, bij, uh, bij bijvoorbeeld het sneuvelen van Taliban-strijders. Er sneuvelen daar heel veel Taliban-strijders. En wij zijn er natuurlijk nooit, wij zien daar nooit foto's van. Nee. En dat zou het beeld ook in Nederland heel erg kunnen veranderen. Want wij, wij hebben het nu. Uh, en terecht over de, ik geloof, 22 Nederlandse militair die, de, die daar zijn gesneuveld. Maar wat er met de vijand gebeurt, dat zien we natuurlijk nooit. En maar zou een militair daar niet trots op zijn en dat eigenlijk willen laten zien? Nou ja, dat, dat ligt... ze Als ze pronkelijk een dorp bestoken, dat ze dat niet willen. Nou, het ligt een maar beetje aan de soort militair. Ik ja. kan mij een, een documentaire op tv uh, herinneren... van soldaten, die liet ook een baard staan. En die waren heel blij dat ze op de laatste dag nog een vuurdoop kregen. Maar dat, waren al, dat zat alweer een beetje meer tegen de... de, de, de, tegen de uh, commandoachtige troepen zat het, zat het in. En die waren heel blij. Ik denk dat de meesten gewoon militairen blij zijn... als ze uh, als verzoomd blijven dus, van, uh, van vechtpartijen ja. en dergelijke. Want uh, ja, niemand zit erop te wachten. Nee, om, uh, nee maar dat was de vraag ook niet. De vraag is niet van willen ze graag in gevaar zijn... maar willen ze... Is het ook niet een incomplete afbeelding? Dat als ze thuiskomen, dat de, de manier waarop uh, hun missie wordt afgebeeld uh, in het moederland... dat het alleen maar uh, patrouilles zijn uh, met kinderen en, en uh, vredestichters. Terwijl ze denken van ja, we hebben ook wel andere dingen. Nou ja, dat, dat kan heel belangrijk zijn. Het probleem voor, de, voor om even terug te komen op die soldaten in Indonesië was natuurlijk... dat niemand oor voor ze had. Dat hadden geen flauw idee waar ze het over hadden. Die komen terug, die moeten het helemaal alleen gaan verwerken. Nederland is ook... Dan, uh, zelf een opbouw, hè, de wederopbouw. En niemand weet waar ze het over hebben. Ze hebben natuurlijk altijd foto's gezien en filmbeelden... dat het, dat het, dat het daar wel aangenaam toe was. En dan is het misschien beter om, om aan te tonen... waarom je het zo moeilijk hebt, dat dat soort beelden wel bestaan. Ik denk dat dat wel het geval is. Wat het zo net over die, uh, de effect van de fotos dus uit 1904... Uh, die hebben dus niet alleen in 1904 voor opschudding gezorgd... ook regelmatig uh, daarna, blijkt ook uit jouw boek, hè? Ja, die foto's, als je die laat zien... Kijk, wij zijn heel erg op zoek geweest naar foto's... die dan wel een ander beeld geven van wat er in Indonesië is gebeurd. Nou, daar moet je heel lang naar zoeken. En je komt toch niet verder dan foto's... waarin bijvoorbeeld uh, Indonesische krijgsgevangenen... de strijders van Sukarno ergens in een, in een greppel zitten... en een marinier houdt zijn uh, kolf en zijn geweer op hoog... en maakt een slaande beweging... Daar moet je heel erg zoeken naar dat soort foto's. Je, er zijn dus geen foto's te vinden van uh, het hard ingrijpen van Nederlandse militairen. Er zijn 72, uh, wat wordt beschreven, dat zien die excessennota In 1969 wordt er een onderzoek gedaan. Wat, wat is er nou precies gebeurd in, uh, in Indonesië? En Dan komt men tot 72 gevallen van uh, wat je zou kunnen beschrijven als een soort oorlogsmisdaad. Of vindt de toenmalige premier de Jong vindt dat helemaal niet. Maar zo zien wij dat nu wel. Maar dat is dus niet in beeld te brengen. Als dat nu alsnog een fotoreportage voor water zou komen... dan ben ik wel overtuigd dat er ook veel meer aandacht ja. zou zijn. Want die aandacht van Indonesië is natuurlijk heel snel weggezakt. En dan hebben dus eigenlijk, die, uh, Paulus Bel, die foto's uit 1904... meer effect dan alle verhalen zonder foto's uh, over de politieke acties. Nou, het want is, het is bijvoorbeeld ja. alle commotie ja. rond het boek van Loude de Jonge. Toen ja. Loude de Jonge over Indië schreef... werden oud-Indië-gangers werden heel erg boos... Uh, omdat er een verkeerd beeld zou worden gegeven, dat ze, dat ze daders zouden zijn. Uh, en daar ligt dan ook weer die foto, terwijl het boek over de Tweede Wereldoorlog ging en daarna. En de, toch die foto van 1904 speelt dat alweer een rol in. Nou, um, kijk, mijn, mijn boek gaat in zekere zin over een mysterie. Hè? Ja. Hoe, hoe komt het nou dat die foto's er telkens uh, aanwezig zijn geweest... en toch regelmatig ervaren als afwezig. Want er is een voortdurende discussie. Wat ik heb ook heb gezegd, in 1905 worden ze al gepubliceerd. En regelmatig is er een discussie uh, opgeworpen... bijvoorbeeld door Huting in 1969. Wij zijn Indië vergeten. Wij hebben geen zicht op wat daar is gebeurd. En uh, waar mijn boek uiteindelijk over gaat... is niet zozeer over of dat soort foto's aan of afwezig zijn... of in een doofpot gestopt of niet... maar over de moeilijkheid die er blijkbaar is in de Nederlandse samenleving... om over dit soort uh, geweld te praten. En uh, de stiltes die er vallen uh, rondom uh, uh, dat koloniaal geweld... dat altijd bekend is geweest... maar dat toch regelmatig uh, is besproken alsof het was vergeten. En, uh, ja, en dan kom ik bij verklaringen uit als schaamte, schuldgevoelens. Het past niet in uh, het verhaal dat, en het beeld dat mensen van Nederland hebben. Uh, er is veel oneenigheid. Mensen worden het niet eens over die foto's. Ik denk dat het niet zozeer een kwestie is van dat ze zijn achtergehouden... of, of er niet zijn geweest, maar de stiltes ontstaan... doordat mensen het moeilijk vinden om erover te praten. En, en waar sta jij in die, in die concurrentie tussen de Tempo Dulu-herinnering... En, en de koloniale herinnering? Wat zegt daar eens wat over? Nou... Uh, in eerste instantie probeer ik natuurlijk dat te analyseren uh, hoe, dat, uh, hoe dat zit. En jij geeft al, al twee uh, uh, belangrijke uh, groepen aan. Hè. Je hebt een groep die de foto centraal stelt. Die zegt dat is het hele Indië. Zo'n akelige foto. Je hoeft alleen maar naar die foto te kijken en je weet precies wat uh, ja. Indië is geweest. Gewoon 300 jaar bezetting, ja, uitbuiting, ja. uh, slechtheid. Ja. Dat is, uh, dat ja. is één, één sterke positie. Een andere sterke positie is dat, dat zie je bij Tempo Dulu. Ja. Ook daar kunnen me, gaan mensen niet om die foto heen. Hè. Iedereen doet iets met die foto, ja. die spreekt zo aan. Maar daar zie je uh, bijvoorbeeld in het boek van Rob Nieuwhuis. in 1961 al. Dat heet ook Tempo Dulu, daar komt het hele. Tempo uh, vandaan toch? Ja, die, ja. ja. Nou, De term bestond al, maar Rob Nieuwhuis heeft die hele. De goede echt op oude tijd in gezet. Indonesië. Ja. De, ja. He, de stille kracht, de ja. romantiek. Ja. De he. term bestond ja. al in de koloniale ja. tijd zelfs. Maar ja. uh, Rob Nieuwhuis zet die echt op het podium. Daar staat zo'n foto in een apart hoofdstuk. Hè. Dus je hebt het mooie leven van Indië... en dan apart over de oorlogen. Die zijn er ook geweest. Maar die worden zeg maar, tussen haakjes gezet... in een apart compartiment gezet. En dat is de hele andere kant van de foto. Het was wel, maar het was de uitzondering. De uitzondering, het excess. En, en dan ja. is, het, is het dan niet ergens... Kunnen jullie aan tafel ook nog ergens begrip opbrengen... voor het feit dat Indische Nederlanders... oud militairen zichzelf misschien nog een beetje als slachtoffer zien... van die uitzondering. Ja. Ja, het is uh, het hele koloniale verhaal, dat zal me mee eens zijn. Daar zijn weinig uh, mensen die daar nou prettig uit naar voren zijn gekomen. En uh, nou, ik moet, moet denken, ten eerste dat knilmilitairen en Indische Nederlanders... dat er heel veel verschillende groepen ook weer binnen zijn. Dus dat, mm -hmm. dat is natuurlijk niet één groep. Maar uh, absoluut, uh, Indische Nederlanders hebben zowel tijdens de uh, koloniale tijd... als tijdens de oorlog als daarna heel veel ellende meegemaakt. En die knilmilitairen die komen natuurlijk ook niet prettig terug. Nou ja, een goed voorbeeld is denk ik uh, als loopt... Lou de Jong dus in zijn serie uiteindelijk bij uh, deel 11... dan bij Nederlands-Indië is aangeland. Beschrijft hij in zijn eerste deel dus al, alleen maar het voorlogse indië Daar komt hij nog niet eens bij de oorlog, Hij komt nog niet eens bij de periode 45-49. Maar dan is het meteen raak. Hè? Iedereen heeft zich altijd kunnen vinden in de boeken van de Jong. Nou, af en toe zijn uitzonderingen waar het gaat over de Nederlandse Unie bijvoorbeeld. Maar iedereen kan zich er wel aan vinden en dan is het meteen raak. Want dan, dan, dan beschrijft hij vanuit zijn eigen standpunt... Hè? hij wordt dan direct als de oude socialist afgeschilderd vindt eigenlijk dat, uh, dat Nederland daar uh, als een koloniaal heerser tekeer keers gaan. Ziet meer slechte dan goede kanten. En dan begint direct, krijgt hij een proces als een broek. En uh, er worden 60.000 handtekeningen ingeleverd. En er komt een uh, comité dat begint een proces tegen hem. Uh, op uh, advies van de advocaat, niet tegen hem, maar tegen de Nederlandse staat. En er wordt dus uh, gevraagd dat het boek er moet worden... door iemand als fasseur bijvoorbeeld, die dat, die dat veel beter kon... omdat hij de situatie beter kon. En dat is natuurlijk heel typerend. En het mooie is, en dat vind ik al wel ludiek, daar komt er een boek uit. Dat ziet er precies uit als het boek van Lou Jong. Die had al van die mooie kleurtjes, mm -hmm. geel. Ja. Mm -hmm. Dat uh, ziet er precies qua vormgeving uit. En dat is een soort alternat alternatieve versie van het uh, vooroorlogse voor Indië. Dus die jongen heeft nooit problemen gehad, hij is er mee eens... en dan kom je bij aan. en dan is het direct raak. En dat gebeurt later, bij zijn deel 12... als hij schrijft over de, over de Neels ondersmisdaden in uh, Neels Indië... dan is het weer direct raak. Dat geeft ja. enorme emoties. Ja, dus En die emoties die komen eruit voort... dat die kneelmilitairen die teruggekomen zijn... Uh, en die Indische Nederlanders, dat die ook Japanse kampen hebben meegemaakt. Ja. Dat die Bershop hebben meegemaakt. En dat die zichzelf geen dader voelen, maar slachtoffer. En als je dan opeens als dader wordt aangewezen... Ja, en er is natuurlijk opbouw geweest. Ja. Er is onderwijs gegeven, er zijn bruggen gebouwd. En daar, daar komen ze natuurlijk mee. En er zijn mensen die natuurlijk wel daar goed werk hebben gedaan. Dat is altijd heel lastig. Die, die beelden die zijn zo uh, beeldbepalend. Ook als je daar bent geweest, ja, ik heb het wel goed gedaan... Ik heb wel mijn best gedaan. Dat wordt natuurlijk. Door één keer, door zo'n foto, wordt het helemaal niet gedaan. Ja. Dat rauwe cadet. Dat, dat fascineert me altijd. Dat kennen weinig mensen. Er zijn dus 500 mensen zijn er vermoord. Kinderen, oude vandaag ja. enzovoort. Ja, dat nou, dus het de begrip, afgelopen paar jaar waren ja, er meer. Maar, geweest, maar ik ben er nogal overtuigd. Ja. Als er nu een hele ja. serie beelden voor zijn komen. En je ziet, dat, dat zijn net zulke foto's als uh, die Paulus beschrijft over Atje. Daar zou die hele discussie opnieuw beginnen. En daar zou er zou veel meer emoties zijn. Ja. We missen maar de beelden. Is niet het hele beeld van de Nederlandse militair omgeslagen? Is het niet zo dat in 1904, in die tijd van Atje... de Nederlandse militair nog een mannetjesputter was... die nog enigszins uh, trots was op wat hij deed? Terwijl de militair in die tijd van Indië... maar ook nu, uh, Srebrenica, noem het maar op... Uh, de missies waar onze militairen nu op gaan... zien we ze uh, toch... Ook eigenlijk vaak als slachtoffer. Hè? Ze waren niet goed genoeg bewapend. Ze werden overlopen. Het is een beetje zielig. Nee, maar wij, voer, het... wij voeren geen oorlog. We hebben al heel lang geen oorlog meer gevoerd. Ja. Als het, wij moeten orde en rust stellen. Helaas, helaas. Of we zijn bezig met een opbouwfunctie. Uh, wij zijn geen land dat erg zollen gaat voeren. Nog steeds ja. niet. Nou ja, als je kijkt naar de ethische politiek toen... daar was ook een idee, wij gaan daar het goede brengen. En dat is absoluut een overeenkomst uh, met de situatie nu. Hè. De uh, Nederlandse commandant zei nog in 2006... wij gaan niet naar Afghanistan om de Taliban te bestrijden... maar we gaan, gaan daar naartoe om ze overbodig te maken. En dat was ook een idee dat je heel sterk in Indië ziet. Een wantrouwen tegen lokale leiders. En het idee dat daar Europa, en in dit geval Nederland, naartoe moet... om daar de boel op orde te brengen en de bevolking het goede te brengen. Ja, dus dat is eigenlijk één keer verstoord in 1944 omdat een fotorolletje toen één keer niet kwijt is geraakt? Nou, ja. <tie> uh, nee, want kijk, de discussie over het koloniaal geweld... die is speelt door de hele 20e eeuw heen. En telkens komt die discussie weer terug. Ik ben het helemaal met René eens. Als er foto's van Rabagadé zijn, dan komt die discussie heftiger terug. Want dan blijven we cirkelen. Uh, dan komen we allemaal samen rondom die beelden. Maar al dat ongemak en al die stiltes, die zijn er gebleven. En, uh, de, uh, en ik, ik denk dus wel dat dat tot discussie zal leiden... maar niet per se tot nou een gigante... Is er doorbraak dan we tot nu toe hebben beleefd. Ja. Goed, nou helemaal nog tot slot, René Kok. Denk jij dat als we... Hè, we kijken nu terug op 1904 en op die politieke acties. Als we over 50 jaar terugkijken op missies als nu in Irak en Afghanistan... zien we dan ook een heel ander beeld? Nee, wat de beelden zijn er niet. Dat, dat, dat zal niet veranderen. Als er geen beelden opduiken... Als de filmrolletjes niet Dan zal komen. dat langzaam... Nee, als er geen filmrolletjes opduiken... dan zal dat langzaam wegzakken, echt waar. René Kok, Paulus Beel. Hartelijk dank voor jullie komst. We luisteren ja. voor het spoor terug nog één keer naar Marlon tieteren. Overigens is er van hem een cd verschenen, die heet Espanjaar. Ja. Ja, bedankt en uh, meer informatie over hem en over andere gasten die vandaag aan het woord kwamen. Kijk op onze website www.omroep.nl/slash geschiedenis en dan doorklikken naar OVT. Nog even de, de, de, de titel van het boek van Paulus Bijl. Ja. Emerging memory, photographs of colonial atrocity in Dutch cultural remembrance. Hebt u dat, meegeschreven? Dat, ver, dat vertaalt als opkomende herinnering foto's van koloniale vreedheden in de Nederlandse culturele herinnering. Maar het is wel te ja. koop. Nou, ja, dat, nee. dat, dat gaat nog een keer komen, denk ik. We zitten uh, ook op je... onze website. Dus ja, prima. Ja. ja, dan gaan we nu luisteren naar het spoor terug. Waarin vandaag het gaat over Jolande Venema. Veel geschokte reacties deze week op de televisiebeelden van de EO van verstand, verstandelijk gehandicapte Brendan van Ingen. Hij zit al drie jaar vastgebonden met een riem aan de muur. Naar aanleiding van die beelden was er donderdag een spoeddebat alweer... naar aanleiding van beelden, in de Tweede Kamer. Want de alomgeuite afschuw riep herinneringen op aan die andere foto... van de naakte vastgeketende Jolanda Venema... die haar moeder in 1988 aan de wereld toonde... uit wanhoop over de toestand van haar dochter toen. Ook die foto sloeg toen in als een bom. Nou... Acht jaar na die foto van Jolanda maakte Michal Citroen... een radiodocumentaire doc serie over de toestand in de geestelijke zorg. Wat had alle inzet opgeleverd en betekende het inderdaad... Eh, een verbetering op lange termijn? Dat was de centrale vraag toen. Als eerste bezocht ze Tini Venema, de moeder van Jolanda... om te vragen wat er allemaal na de foto was gebeurd. Hoe het met Jolanda ging. En uiteraard ook hoe het zo ver had kunnen komen. Luistert u het komende half uur naar een bewerking van een interview. eerder uitgezonden door de VPRO in 1997. met Tini Venema. Jolande is. Ik weet niet of u daarmee op de hoogte is. wat het inhoudt. Jolande is autistisch. En dat zijn die heel erg in zichzelf mensen. Daarnaast is ze automutilant, ja. ze verwondt zichzelf. Ze heeft een iets wat een neiging naar het syndroom van de la -tourette. Dat is het praten in de ruimte en het schelden en het tieren. Ja, en als ze het dan niet meer weet als autist... want ze hebben het dan wel over mensen met een verstandelijke handicap... Ja. maar ik denk dat juist de grote handicap het autisme is. Ja. Maar als het puur die verstandelijke handicap is, die is niet zo groot... Ik denk ook niet dat je daar zo mee moet zitten. Karesvoei. De, de, de, moeilijk, de moeilijkheid is het autisme. Ja. Want een autist die is zo in zichzelf gekeerd... en die, die is zo van dit moet op die plaats en dat moet op die plaats. En als daar maar even iets, iets anders in gaat... dan het zij begrijpen, dat is ook met woorden zo... Als zij niet begrijpt wat jij haar zegt... dan kan je alle minuten conflict met haar krijgen. En nou, kom daar maar eens precies achter. Jij bent niet de hele dag 100% waakzaam. Want je bent ook nog met Jantje en Pietje en Klaasje bezig. Ja. En, en de zorg en het, en, het, en het goed zijn van de zorg... houdt dus in dat je al die dingen inbouwt die je nu zegt. De regelmaat, de rust, Je moet zorgen dat ze in een, in een prettige, schone omgeving leven... met leuke dingen om haar heen. Je moet, je moet haar taken geven van... horen er staan bloemen in je vensterbank... die hoor je water te geven, anders ja. gaan ze dood. Dat moet je haar bijbrengen. En dan ziet ze daar ook te van in. En je moet, je moet ook eigenlijk constant verrassende dingen met haar hebben. Want als je alle dagen het met haar doet... Ook niet goed. Dan wordt het de sleur voor haar. En dan zal ze onherroepelijk proberen om daar een machtspelletje van te maken. Van, hé, hey, als ik dit doe, wat doe jij dan? En als hij daar niet alert op bent... en zegt van, ho, ho, we zijn hiermee bezig... en niet daarmee. Nou, dan ga je. Dan ga je onherroepelijk onderuit. Daar we ja. het van de week nog het personeel over. Goh, wat gaat het vandaag toch vreselijk lekker. Heerlijk met het kind. Nou, morgen gaat het. heb je nog zo'n lekkere dag. En voordat je het zelf weet... ben je in een soort sleur beland... Want het ging allemaal zo lekker. En het gaat misschien twee weken... maar dan de week erop... dan gaat het ineens hartstikke fout. En ik denk je, hoe kan dat in een vredesnaam nou? Ja, je was vergeten... die vorige dagen... heel alert te blijven om te kijken... wat gebeurt er nou eigenlijk waardoor het zo lekker loopt. En dan krijg je dubbel op je boterham. Van je hebt me toen toch niet begrepen. Want ik vroeg eigenlijk dat. En dat vergat jij. He, ik, heb, ik heb er zes jaar thuis gehad... Ik had er twee kleine kinderen bij. Maar na zes jaar kon ik het niet meer. Alleen toen was er niemand die mij kon vertellen hoe ik met haar om moest gaan. Dus ging ze het huis uit, omdat het voor Sandra het beste was. Hadden ze mij toen verteld, of hadden ze me een hulp gegeven die me erbij hielp: van zo moet je met haar omgaan. had ik het waarschijnlijk nog veel langer vol kunnen houden. Omdat ze toen nog heel klein was. Maar ze is ondertussen al 31 en beren, beren sterk en mijn krachten nemen af. Dus als ze nu thuis is en ze heeft... Als je, als je haar gewoon bij de handen pakt, of zij pakt jou bij de handen... dan voel je dat er zo'n enorme kracht in, in die verhouding hele kleine handjes zitten. Dan weet je van als dit echt aangaat, als ik in een gevecht raak met haar... dan red ik het niet. Alle 14 dagen een heel weekend, van de vrijdag tot, uh, tot de zondag. Dat is uh, later teruggebracht. Dan gingen we wel eens naar haar toe als het erg moeilijk werd. Op een gegeven moment werd het mijn man te veel om haar alle 14 dagen thuis. En toen zijn we, nou, dat gaan afbouwen naar één keer in de drie weken een weekend thuis. Later werd het één keer in de vier weken. Maar we hebben ook hele periodes gehad Dan gingen we naar haar toe. Omdat het gewoon thuis niet meer ging. Waarom ging het dan precies niet? Uh... Nou, die, die weekenden waren dan te lang. En uh, s'nachts sliep ze niet. Dus dan zat uh, je dat je dood en doodmoe was, allebei. Want je was echt dag en nacht in de baan, 24 uur. En dat hou je wel één, twee dagen uit, maar dan, dan kun je niet meer. En mijn man die moest naar zijn werk. En ik had die andere twee kinderen thuis. Dus er werd veel te veel van je gevraagd. En om die reden hebben we gezegd, jongens, dit kan niet meer. En we hebben een periode gehad dat we dat we naar huis houden met haar en al onderweg waren, dat we zij gedraaid op de weg en weer teruggingen, en weer teruggingen naar het Van Boeienoord. Omdat het gewoon op dat moment niet ging, dat ze gelijk in de haren had. Dat soort dingen. En dan had je vechtpartijen al in de auto op de heenweg. En dus ging je terug. Maar we hebben altijd gezegd: zolang het kan, blijf ze naar huis komen. En dat hebben we ook altijd gedaan. Want het, het eigenlijke probleem was. Niet het naar huis gaan, maar het teruggaan. Want elke keer als je terugging, dan wilde ze niet. En dan zat je hier aan de broodtafel en dan kwamen de tranen al. En ja, van en waarom moet ik terug? En waarom moet ik op mijn kamertje? En waarom moet ik aan de muur? Ik hoef toch niet vast? Ik ben toch wel lief. En dan kreeg je die vechtpartijen als je dood weer moest. Dus een, doordat ze zo sterk was, ze legde een been om, om, om de tafel heen of om, om de deurpost. En dat kreeg jij er niet meer weg. En dan kreeg je dus echte vechtpartijen met haar. En dan werd ze op een gegeven moment in die auto geduld. Maar dat ging dan met, met geweld ook. Ja, en dan had ze de strijd verloren. Ja. Want je ging wel terug. Dat is een toestanden toestand voor haar en, en voor u. Voor iedereen. Ja, ja want je, je, brengt, je brengt haar ook op, op die manier. Uh, je brengt haar terug. En in die, in die periode, voor 88 werd ze gelijk aan de muur gezet en werd ze alleen gelaten. En dat ging niet zachtzinnig, dat ging echt zonder met Achman tegelijk... haar vastpakken, beetpakken en, en de kamer inslepen. En dan moest jij nog naar huis. Nou, mijn man die was nou een binnenvetter. Ja, dus nog... Maar goed, ik mocht niks zeggen, terwijl ik er heel graag over wilde praten. Want ik moest het kwijt. En hij kon dat niet. Ik heb altijd gezegd, zo lang in landen vastgezeten heeft zat ik vast. Ja. Dat, dat is toch altijd zo moeilijk, hè? Je wilt daar ook eigenlijk... heel bewust niet meer aan terugdenken. Want die pijn is te groot. Nog altijd. En dat, dat moet dus... een afgesloten boek zijn. Maar... door alles wat je ook nu nog ziet... wordt het nooit een afgesloten boek. Want je ziet ook nu... dat het opnieuw slecht gaat met haar. En dat is het dat is trieste van alles. Als, als, je, als je nu ook naar haar ziet, hè, het hele FIC-project is geweest. Dat is dan in 1989 is dat gestart. Dat heeft geduurd tot 1991. Toen is ze verhuisd van het ene paviljoen naar het andere paviljoen. We hebben daar hele goede jaren gezien. Maar je ziet, je ziet nu, doordat toch de aandacht van het personeel op een dusdanige manier weer verslapt. Zie je dus wat, wat er allemaal weer met haar gebeurt. He, ze heeft, ze heeft een, een aantal jaren gewoond in een kamer. Waar schilderijen aan de muur hingen. Of schilderijen. Ja, op, op haar niveau dan. Waar planten in de kamer hebben gestaan. Waar, waar heb, leuke dingetjes, uh, beeldjes en zo die ze leuk vond. Die ze zelf kocht. Die stonden daar dan. Ze had een WC tot haar beschikking. Ze had een wastafel tot haar beschikking. Als ik nu zie... Dat waren dingen die daarvoor natuurlijk allemaal ontbraken. In ja, 80, voor de voor 88 de... kon het helemaal ja. niet. Maar wij hebben dus vanaf 89 met het consulententeam... Ja, er is een, een vreselijke grote inzet geweest. En er is haar geleerd, als jij je vitrages voor de ramen wegscheurt... hangen wij de nieuwe neer, want dat hoort zo. Ja. Want het, het blijkt dus... En dat is ook waar ik steeds opnieuw op hamer, ook bij het personeel. De omgeving van de bewoner is net zo belangrijk als de bewoner op zich. De omgang met, het, met, met de bewoner is net zo belangrijk als waar ze in leeft. Want als jij jezelf niet kan welbevinden in, in, in je eigen kamer... omdat het daar smerig is of, om, om, of omdat je daar geen planten hebt staan of, of leuke dingen... Hoe, hoe kun je je dan prettig voelen als mens... Als jij geen eigen, eigen leuke dingen hebt. En als jou dat niet geleerd wordt. En, en dat is juist het, het, het, het moeilijke met deze zwakzinnige mensen. Ze moeten leren dat hun kamer gezellig mag zijn. En dat die ook schoon hoort te zijn. Daar hoort ook bij Dat je moet leren dat jij je wc niet volpropt met closetpapier... maar dat je hem doortrekt. En als het dan zo is dat op een gegeven moment het, het, het personeel dat gewoon allemaal niet meer ziet zitten... en enkel en alleen met de bewoner bezig gaat, maar niet met de dingen eromheen... dan krijg je dus dat een wc het niet meer doet. Die wordt vanaf buiten de kamer bediend. He, dan, dan regelt het personeel dat die wordt doorgespoeld. En dan krijg je weer hetzelfde als vroeger... En het, dat, dat, dat is, ja, het klinkt vreselijk smerig, maar ze gaan smeren met hun eigen ontlasting. Het wordt uit de wc gehaald. Het wordt weer naar, op het plafond gegooid. Het wordt naar buiten gegooid. Ze gaan ermee smeren. Het is, het is vreselijk vies. Maar ze gaan weer precies dezelfde dingen doen. Of zei ik dan, ze gaan weer precies dezelfde dingen doen als voor 88. Afgelopen week hebben we een vergadering gehad. maar er is een bijzonder zorgplan voor Jolanda gevraagd opnieuw. Want ze hebben gezegd, er ontbreekt toch iets, we moeten opnieuw met haar aan de slag. En toen hebben we het hier ook over gehad. En toen heb ik ook gezegd, eigenlijk zie ik de hele situatie van voor 88 terug. Ze zit alleen nog niet bloot aan een riem. Dat is voor mij het verschil nog, maar voor de rest zie ik geen verschil. En dan zegt het personeel, ja dat is er wel degelijk. Want kijk nou wat ze allemaal heeft geleerd. Ja, ik zie wat ze allemaal heeft geleerd. Maar daarnaast constateer ik wel dat haar ledikant weer vast staat. Terwijl het los kan staan. Haar wc kan ze zelf bedienen. Haar wastafel kan ze zelf de kranen van dicht draaien. Dat is afgelopen. Er zijn geen planten meer. Dan denk ik, hoe kan zij zich nou in deze kamer... waar het opnieuw verschrikkelijk kan stinken. Hoe, hoe kan zij zich hier nou wel bevinden? Hoe kun je dan een prettig leven leven? Dat bestaat niet. En ik heb ook het hele personeel gezegd, het ene, dat haakt in het andere. Dus ga je weer bezig op de manier, zoals we het geleerd hebben, na 88. Waar wij als ouders ook van geleerd hebben, hoor. Want we hebben gewoon college gelopen bij, bij het consulententeam destijds. Hè? Bij Gijs van Gemert en bij Rob Willink en, en bij uh, Weert Noorda, de deskundigen. Daar hebben we enorm veel van geleerd met elkaar. Maar we laten het gewoon met elkaar op dit moment weer sloren, En dat is wat je ziet. Met alle gevolgen van die. Want ze gaan in, in een enorme spiraal weer naar beneden. En dat geldt niet alleen voor haar. Dat geldt voor al dit soort zwakzinnige mensen. En dat is juist zo triest. Want het personeel... Misschien vragen we ook met elkaar wel te veel. Ik weet het niet hoor. Maar dan denk ik, waarom is dat zo moeilijk? Want het, het personeel moet echt, zodra ze op een groep zijn... ...woordat 200% aanwezig zijn. En misschien is dat wel te veel gevraagd. Maar ik denk ook aan de andere kant... ...dat er meer goed opgeleide mensen moeten zijn. En die zijn er nog steeds te weinig. Er is de afgelopen jaar ook veel te veel wisseling van mensen geweest. Niet alleen van, van personeel. Ook op het arbeidscentrum zijn ontzettend veel wisselingen met bewoners geweest. Wat enorm veel onrust geeft. Waardoor je dus met mensen als Jolanda krijgt... dat ze zich de nagels van de handen en de voeten trekken. Waardoor ze haar neus... helemaal wegpeutert. Dat soort dingen. En afgelopen zomer kwam het gewoon op een climax... dat ze kreeg daar een... dat heet een krentenbaten. Dat is heel besmettelijk. Als iemand anders een kus geeft... dan breng je zo die ziekte over. Met grote sferen en dat soort dingen. Dus ze heeft een enorme ontsteking gehad. En dan gaat ze zoiets gebruiken. Als ze dan in een conflict zit met personeel... Dan begint ze echt te scheuren. Dan scheurt ze de wonden opnieuw open. Nou, je hoeft je niet. Ja, je kunt je wel voorstellen wat er gebeurt. Die neus is gewoon weg aan één kant. Op de schoorsteen staan lijstjes met foto's van het huwelijk van de zus van Jolanda. Naast de bruid en bruidegom straalt een prachtig uitgedoste Jolanda. En op een andere foto zit ze tevreden op een terrasje in de zon... met de nieuwe puppy van het gezin Venema op schoot. Over die ene foto die we allemaal kennen, van Jolanda, naakt en vastgebonden... over die foto wil mevrouw Venema het liever niet meer hebben. Die foto's verleden tijd, die moet een gesloten boek zijn. Maar... Tegelijkertijd zegt ze, kan dat helaas niet. En dat is ook zo triest. Het is na die foto niet afgelopen. Natuurlijk heeft alles effect gehad. Maar wat we geleerd hebben en elke verandering is bevochten. En nog steeds kunnen we het niet loslaten. De foto bracht eind 1988 een schok teweeg in Nederland. Niemand leek meer de situatie van zwakzinnigen met gedragsproblemen te kunnen negeren. Vele deskundigen en personeel van de inrichtingen bogen zich over de vraag hoe het anders zou moeten. En het ministerie subsidieerde omvangrijke projecten en onderzoeken. Maar daarmee zijn de problemen niet verdwenen. De juiste, continue zorg en behandeling voor bewoners van inrichtingen met vergelijkbare problemen als die van Jolanda, zoals zelfverwonding en vergaande agressiviteit... Lijkt er nog niet gegarandeerd. Er zijn inrichtingen die het enorm goed hebben opgepakt. Die hebben gezegd, hier willen we mee aan de slag. Want er zijn natuurlijk ook uh, landelijke onderzoeken geweest. Uh, van het NZI destijds in 1992 waaruit bleek dat, dat er zo'n 5000 mensen als Jolanda zijn. Hè, in mindere of meerdere mate uh, gehandicapt. En er zijn diverse inrichtingen die gezegd hebben, wij gaan hier ogenblikkelijk mee aan de slag. Maar er zijn een x-aantal consulententeams in het land... Ja. vijf. Ja, inderdaad. Maar die kunnen ook maar een bepaald aantal mensen per jaar helpen. Dus het is niet zo van... Uh, Jolanda is toen destijds het voorbeeld geweest... en we hebben het resultaat gezien en we kunnen aan de slag. Nee, want de middelen zijn beperkt. Daarnaast heb je nog steeds instellingen... die zeggen, ja, maar wij doen het toch zo goed. Die heb je ook nog. Ik krijg hier nog geregeld mensen aan de telefoon, ouders... die het toch op een of andere manier weten te vinden... En die vragen, moet je eens luisteren, zo en zo zit ik met mijn kind. Okay. Weten jullie hoe ik hulp kan zoeken en waar moet ik terecht? Nou, dan je ze zo goed mogelijk te helpen. Het, het, is, absurd, het is te absurd voor woorden eigenlijk. Want hieruit blijkt dus dat je als ouders nog heel vaak zelf hulp moet gaan zoeken. Ja, dus want is er niks veranderd? In heel veel instellingen nog steeds niet, nee. Je moet als ouders echt door durven gaan om, om, om voor elkaar te krijgen dat je kind de juiste behandeling krijgt. Onze kinderen worden op die manier gewoon een, een, een juiste behandeling onthouden. Als je thuis met je kind zou zitten en je kind zou ernstig ziek zijn... en je zou verzuimen naar de artsen bij te roepen... dan krijg je de kinderbescherming op je dak en het kind werd je ontnomen. Want dan doe je je plichten niet ten opzichte van je kind. Waar ben jij als ouder dan mee bezig? Terwijl in dit soort inrichtingen... ...de kinderen gewoon aan hun... De ...kinderen, volwassen mensen... ...aan hun lot overlaat... En, en, ...en je geeft ze niet deze behandeling die ze nodig zijn. En dat is het trieste. Want juist al als ze behandeld worden... ...dan zie je wat ze allemaal wel kunnen. En het, het is juist voor het personeel zelf... Dat, ...dat is ook wat ik elke keer tegen hen zeg... ...het zijn niet de grenzen van deze zwakzinnige mensen... ...het zijn de grenzen van jou als personeel. En van jou als ouders... Elke keer zijn het jouw grenzen waar je tegen knalt. Want jij kunt het niet meer. Jij ziet het niet meer zitten. Omdat het net even allemaal te moeilijk is. En dan moet je terug kunnen grijpen. Je moet, als, als je een hele moeilijke dag hebt. Op zo'n groep. En je kunt het niet meer aan. Dan moet je eigenlijk kunnen zeggen: Val jij even voor me in. Want het lukt mij even niet meer. Nou, en die invaller is er dan niet. En het is zo hard nodig. Want als je werkelijk, zoals met mijn dochter ook, als je daar werkelijk zo'n zo moeilijke morgen mee hebt gehad. dat je constant bij de haren wil pakken. dat je dus voor 200% aanwezig moet zijn van. ik moet voorkomen dat ze me niet in het haar krijgt. Ik moet eigenlijk. Dan zit je in de beheersproblematiek in plaats van in de werkproblematiek. Het is nog niet zo dat Jolande in een paviljoen zit... waar alleen maar mensen met hele ernstige problemen en gedragsproblemen zitten. Het is een, een, een paviljoen voor gedragsgestoorde uh, mensen. Alleen het is, het is uh, minder, minder uh, zorgvragend. Dat is namelijk een tijd het idee geweest ook, hè? van die... Uh, de mensen met ernstige gedragsproblemen isoleren van de rest en, en, en helemaal apart zetten. Dat was ook zo. Jolanda ja. die, die zat voor, voordat ze op de veldmuis kwam. Of het heet nu Veldweg 31. Maar automatisch zei de, ja. veld, de veldmuis. En daarvoor woonden ze op de Hermelijn, het paviljoen En dat was echt een paviljoen met de uitgescheten mensen. Als ik het zo oneerbiedig met ze mag zeggen. Daar was men mee uitbehandeld. En dat was echt... Ja, daar wonen de meest trieste gevallen. Want dat in... Daar heeft u zich altijd tegen verzet, als ik het toch goed heb begrepen. Tegen het, het, het inderdaad op een hoopje gooien van mensen, dat is kansloos. Uh... Je krijgt zo'n verdikking van, van moeilijke mensen bij elkaar. Wij hebben, wij hebben in de begin jaren tachtig al gezegd... van jongens, dit, dit moeten jullie niet doen. Want jullie maken het onwerkbaar voor jezelf. En daar zei het personeel van... nee joh, allemaal bij elkaar, dan weten we precies wat we hebben. En dat redden we prima. Nou, ze redden het dus helemaal niet. Want dat, dat, dat was een afschuwelijke situatie. Jolanda zat aan de muur vast met een riem. Maar op de andere kamer naast haar, Daar woonde toen een jonge man en die lag werkelijk aan een ketting. He, die is in... Ik denk van 84 is hij nog op, op, uh, op televisie geweest bij de NCV. Dat je hem ook echt aan die ketting zag zitten. Toen denk ik, ja... Men vond dat ook allemaal heel gewoon. Het was in die tijd ook heel gewoon. Mensen in de isoleer zetten, mensen cederen met rust met medicijnen. Dat, dat, was, dat was allemaal heel normaal. Dat gebeurt toch nog steeds? Het is niet... ja. Kijk, als ik naar Marie Roep aankijk, in, of het voor, nu nee, voor twee jaar terug denk ik al, hebben zij een prijs uitgereikt gekregen voor een bewoner die altijd in een isoleer zat, die zit nu buiten in een kooi. Daar hebben ze een prijs voor gekregen, omdat ze er zoiets moois hebben gerealiseerd. En hij vernield zichzelf nog. Dan, dan denk ik, deze mens, die zou dus eigenlijk de hele godganse dag lang twee begeleiders nodig zijn. Zodat dat ze kunnen zeggen, van wij gaan met jou aan de wandel. We gaan met jou eens proberen jou, met jou het zwembad in te gaan. Hoe ervaar je dat? Ik, ik noem dat geen vooruitgang. Waarbij iedereen op een gegeven moment zich dan de vraag zal stellen, is dat überhaupt dus haalbaar? Nou, als men, als men er niet meer voor over heeft dan nu, en dan kom je bij de politiek, als, je, als de politiek zegt, nou, deze mensen hebben we afgeschreven, want zo ervaar ik dat dan. Het is afgeschreven en nou jammer dan. Ja, ik heb laatst ook in een televisieuitzending gezegd, als ze morgen niet mogen zijn, had je ze gisteren spuit moeten geven. Want ik, ik, vind, ik vind dat zo beneden alle pijl om mensen op die manier te laten leven. Ik heb eerlijk gezegd liever dat mijn dochter morgen dood is. Dan dat ik erbij moet denken dat ze volgend jaar, bij wijze van spreken... weer aan de muur geketend zou zijn. Want dan is er beter aan wat ze er niet meer is. Maar ik begrijp ook goed dat u die dat u dat dus nog steeds niet uitsluit, die mogelijkheid? Nee, die, die rust heb je maar in beperkte mate. Want het, het, het is en blijft... Dus alles valt in staat met het personeel. Als het personeel zegt, ik kan het niet meer... of ik durf het niet, of ik wil het niet... maar van het laatste ga ik niet uit. Ik ga uit van, ik kan het niet en ik durf het niet. Dan zijn onze kinderen verloren kinderen. Dat is, dat is wat er speelt. En gelukkig hebben we nog steeds jonge mensen die zeggen ik wil dit. En ook zelf een oudere mensen, want we hebben personeel van in de 40. En die zegt ook van ik doe het. Want ik vind het verschrikkelijk belangrijk werk. En ik vind het heerlijk met deze mensen te werken. Ja, daar kunnen we alleen maar heel blij mee zijn. En dat zijn we ook. We, we, we waarderen die mensen ook verschrikkelijk. Maar ze moeten het wel kunnen blijven doen. En dat houdt in. Dat, dat je steeds weer moet zorgen dat je altijd goed opgeleide mensen achter de hand houdt. Voor eervalt van ziekte. He, als je nu naar het verboeienoot kijkt ook, en dat geldt voor alle inrichtingen... bepaald ziekteverzuim moet je zelf opvangen. Dat houdt in, als ze vier man werken en worden twee man ziek... dan moet je dat een paar dagen zonder extra hulp doen. En dat kan niet. Want dan, dan, dan heb je het gedonder in de glazen. Dan, dan gaat landen uit de bol of een andere bewoner gaat uit de bol... He, dat, dat, je, dat je echt ook ongelukken kunt krijgen. Doe maar voor een tijd terug, is één van de bewoners... ja, er, ergens is het heel triest... en aan de andere kant dan, dan moet je het over hebben lachen... want dan wordt er wordt door het personeel gezegd... ja, die persoon heeft die, die van het personeel als vloermatje gebruikt. Nou, als je dan weet, he, als je dan realiseert... wat voor geweld dat er dan losbarst... Maar het, de, woord, de uitdrukking van. heeft hem als vloermatje gebruikt. Ja, dan schiet je in een lach op je wilt of niet. Maar het, is, het is verschrikkelijk triest. Want die, die, die, be, die begeleider is gewoon afgetuigd. En die moet morgen wel weer met diezelfde bewoner doorwerken. Dan durf het dan maar. Zet het dan maar van je af. van hij doet het morgen of zij doet het morgen niet. Morgen hebben we een goede dag. Dan moet je wel heel veel geloven in jezelf hebben en vertrouwen. Ik kan me heel goed voorstellen, en ik heb het in het verleden ook wel tegen het personeel gezegd: van. Hoe bestaat het dat jullie die groep op durven? He, toen Jolanda vroeger op de Hermelijn woonde, was daar een groep. Echt durven? Dat bedoelt u heel letterlijk? Dat bedoelde ik toen echt. Ik heb toen ook tegen de heer Euvenma, die was toen destijds uh, de regio-inspecteur hier van het Noorden. Toen heb ik ook gezegd: meneer Euverma, het is onverantwoord dat daar maar één begeleider op de groep staat. He, die, stond met, die stond dan weer met alarm. Maar als je, als je er goed over nadenkt, hè, ze gaan alleen zo'n groep in. Daar woonden toen vijf echt heel gevaarlijke mannen bij elkaar. En er zat Jolanda tussenin, die was daarheen overgeplaatst. En dat is ook de periode geweest dat wij dus de inspectie hebben ingeschakeld. Die mensen waren echt levensbedreigend. Heel, ook af en toe bewust, want er was één bewoner, als hij bloed zag, ging hij door. Maar dan wilde hij meer bloed zien, dus zo gevaarlijk was deze persoon. Als je dan nadenkt dat er maar één begeleider of begeleidster... op zo'n groep werkte... dan zei ik tegen de hoe durven jullie dat? Hoe durven jullie alleen die groep op? Dan zei het personeel, ja, maar daar moeten we ook niet meer nadenken... want dat doen we het niet. Nou, dat, dat is toch absurd? He, in, in de psychiatrie moet je met je tweeën op een groep. En daar ging je alleen. En je wist wat we woonden... Nou, dat was om nachtmerries van te krijgen. He, mijn dochter zat ertussen. En die zat toen destijds nog vast. En we hebben al binnen de keer de meest, meest vervelende ongelukken gezien... met die bewoner en haar. En er werd gewoon aan voorbij gegaan. He, niet door personeel, maar wel, wel door, door, door een directie die zei van... Ja, zo is het. Dat, dat is de hermelijn. Dat is de hermelijn. En dan denk je, hoe kan dat nou? En het, het, het trieste is dan. als je deze mensen bij elkaar hebt. Je hebt andere paviljoens waar dus de veel betere bewoners dan wonen. En die, die ouders van die bewoners weten helemaal niet wat in, in zo'n paviljoen woont. Want jij kon dus ouder niet. Je stapt niet zomaar even een ander paviljoen binnen. Dus men wist ook niet waar je het over had. En je praat natuurlijk ook niet echt op die manier over. Toen ik dat in die tijd wel begon te doen... Hè, want ik zat dus zelf in, in die vergaderingen toen van de familieraad... want dan had ik zittingen in, in, in, uh, in dat bestuur... en dan begon ik wel eens te vertellen van zo was zo. Daar was het, ja. Veel sterkte, hè, met uw dochter. En valt het niet een beetje mee? Nee, het viel dus helemaal niet mee. En ik heb ook wel eens gezegd, ga dan met elkaar gewoon eens kijken. Dan weet je wat er leeft en dan weet je ook waar we het over hebben. Nee, dat deed men niet... Je wil niet klaren. Je wilt alleen maar graag dat het goed gaat. En je wil graag een goede band houden met het personeel. Omdat Want je weet die hoe moet, belangrijk het is. Die, ja. moet, met jou, die Precies, moet jouw kind verzorgen. Kind. Ja. En die heeft het al zo moeilijk met het kind. Want dat, dat ben je nooit kwijt. Je weet, als je eerlijk bent als ouder... Gewoon eerlijk, hardop zeggen... Ik heb een verdomd moeilijk kind. En dat zou ze zo op het tachtigste nog zijn. Maar dan ga ik gewoon vanuit dan is het wel heel veel wat je aan het personeel vraagt. En, en ik denk dat dat een hele hoop ouders tegenhoudt. En vanuit het geloof heel vaak, we moeten dankbaar zijn. Maar dan moet ik wel iets hebben om dankbaar voor te kunnen zijn. Gal Citroen in gesprek met Tini Venema over haar dochter Jolanda. Een interview uit 1997 dat wij herhaalden vanwege de parallellen met de situatie van de verstandelijk gehandicapte Brenden Nu. Jolanda Venema is intussen overleden. U kunt dit interview op CD krijgen door 7,50 euro over te maken naar Giro 444600 van de VPRO. Een Hilversum, onder vermelding van Jolanda Venema. Dus 7,50 naar Giro 444600 van de VPRO. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze speciale winternachtenaflevering van OVT. Of Ik moet eigenlijk zeggen Writers Unlimited, want dat is de nieuwe titel van dit Haagse festival. Straks na het lange nieuws, de perstribune van Max met Govert van Brakel... die onder meer Richard Kraaitsek ontvangt, Blijf dus luisteren naar Radio 1. Wij zijn er volgende week zondag weer om 10 uur. Nog een prettige dag. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. Sport op Radio 1. De klok gaat naar 1.14. Zometeen, vanaf kwart over 1. De klok gaat naar 1.15. Het WK Sprint in Heerenveen. Het wordt 1.16, 56, 200. Voetbal uit de Eredivisie. Stot gescoord door PSV. Jumping Amsterdam. En de wereldbeker veldrijden. Jawel, formidabel. Luister NOS langs de lijn, zometeen vanaf kwart over één. Radio 1, het nieuws van alle kanten.